Sluit je ogen. Neem even de tijd om je gedachten tot rust te laten komen. Wijs ze niet af en veroordeel de gedachten niet. Neem maar voor nu liefdevol even afstand van. Ze zijn voor later. Haal eens diep adem en zucht het allemaal eens goed uit. Alles wat in je opkomt is werkelijk en belangrijk, maar kan nu wel even wachten. Langzaamaan worden de gedachten rustiger en je ontspant. Rustiger en je ontspant. Goed zo. Zo ja. Doe alsof je in een bioscoop zit en naar het doek kijkt, waar achter je een film op het doek geprojecteerd wordt. Op het doek zie je een tuin. Stel je voor dat jij naar die tuin loopt. Ga door de ingang in de tuin. Je loopt door de tuin op een pad. En je komt bij een roos. Terwijl jij naar de roos kijkt, Spreek je een gedachte de naam uit waar je het meeste mee verbonden voelt. Doe dat maar een paar keer. De roos die je voor je ziet, mag je deze naam geven. Hoe ziet de roos er voor je uit? Is de roos goed geworteld? Komen er wortels boven de grond uit? Hoe is de omgeving van de roos? Staat de roos in de schaduw of in de zon? Is de roos alleen? of zijn er andere planten? kijk eens naar de kleur van de roos en naar de stam zit hij er bladeren aan zit hij er doornen aan zit de roos in de knop of is die open wat heeft de roos nodig neem voor nu afscheid van de roos adem nog een paar keer door en kom langzaamaan weer naar het hier en nu. Kom weer in het hier en nu.